Drie uur Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat president Obama het initiatief naar zich toe trekt in de Amerikaanse schuldencrisis. Hij praat afwisselend met Republikeinse en Democratische leiders over verhoging van het schuldenplafond, waarover in het congres maar geen akkoord kan worden bereikt. Voor dinsdag moet er een oplossing zijn, anders komt de VS in acute geldnood. De Republikeinse leider in de senaat, McConnell, is optimistisch. Het zal niet gebeuren dat we zonder geld komen te zitten, zegt hij. McConnell heeft Obama gevraagd aan welke voorwaarden de oplossing wat hem betreft moet voldoen... voordat hij zijn handtekeningen eronder kan zetten. De democratische leider in de Senaat is minder positief. Hij zegt dat de Republikeinen in de onderhandelingen veel te wantrouwend zijn. Het Hoge Rechtshof van Guatemala heeft bepaald dat de ex-vrouw van president Alvaro Colom... niet mee mag doen aan de presidentsverkiezingen in september... Eerder besloot een lagere rechtbank al dat Sandra Torres zich niet verkiesbaar mag stellen, omdat ze in feite nog gewoon de vrouw van Colom is. De scheiding die het staatshoofd en zijn ex-vrouw in april aanvroegen, is volgens het gerechtshof een vorm van fraude. In Guatemala mag een familielid van de president niet deelnemen aan de verkiezingen. Torres hoopte deze wet door een scheiding te onzeilen. De voormalige first lady zegt dat ze uit liefde voor haar vaderland van haar man is gescheiden.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 Replica was gemaakt om de stad Deten te promoten als bakermat van de luchtvaart. Het weer bewolkt met plaatselijk wat motregen, minima vannacht rond 12 graden. Overdag opnieuw bewolkt, maar smiddag breekt in het westen de zon door. Het wordt 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. Lust. Simone Wijnands. Een hele goede nacht. Het is twee minuten over drie diep in de nacht. Nog tot vier uur hoor je hier lust met zometeen een indrukwekkend verhaal van Don Schothorst. Hij was directeur van een reclamebureau. Echt een grote baas. En hij raakte op een gegeven moment ontzettend verslaafd aan cocaïne en dranken. En ondertussen deed hij zelf of er niets aan de hand was. En, en nou, echt een heftig verhaal zo meteen. Verslaggever Joris die was ondertussen in Gersonisos... en sprak daar met een vrolijke vakantieganger met een iets minder vrolijk liefdesleven. En huissexologe Wil Berghuis die, uh, helpt jou met een probleem op uh, liefde- of seksgebied. Je kan nog steeds mailen als je uh, iets wil weten van haar met je vraag naar lust@bnn.nl En bellen, dat kan ook nog, want ik ben uh, op zoek naar mooie verhalen over dubbellevens. Heb je dat wel eens meegemaakt of zit je er middenin? in? Bel 0800-1121. Nu Nederlands talent ontdekt in de wereld, rijdt door De Soldiers and Down on Me. Sitting down by the river feels like something just bit me. I watch the water passing by, and I'm thinking if I would just hit me if I stumble, please forgive me. See, I can't get things straight in my mind. Last night, something happened, it flashed upon my mind. Hoe komt het toch dat mensen soms tijdenlang wegkomen met de meest slechte smoesen. en zo gemakkelijk een leven kunnen leiden? Dat mysterie proberen mijn collega's in Boyd's Bar vannacht op te lossen. En dat gebeurt uiteraard onder het genot van een biertje, een wijntje... en misschien ook wel een borrelnootje. Boys Bar... Woods die had een ja. ziekte, ja, ja dus met al, al, al, en heel veel geld. Hij kon geld. er niks aan doen. Het is de ziekte van: ik verdien zeg maar twee ton per dag, en daarom willen vrouwen met ze. Het, het is een verschrikkelijke ziekte. Ja. En Op een gegeven moment is dus met, met al die Rooney en, en Beckham, op een gegeven moment we raken die uh, mineressen gewoon wel gebroeierd en dan. Opeens staat je verhalen een in de, in de in de sun. Ja, sowieso, en anders wordt er wel een boek geschreven als uh... het niet in de zand staat. Zo dom altijd, die gasten. Ze denken altijd dat ze ermee wegkomen. Ja. Nou, misschien zijn er ook wel heel veel nou, Uiteindelijk komen ze ja, er ja, ook ja, wel een precies soort van bekken. Ja. Nou, het verbaast me überhaupt dat het in mijn omgeving al waar mensen mee wegkomen. Het is echt het is Wat soms dan? zulke. Ja, gewoon uh, mensen die, die, die een beetje buiten de deur freubelen of neuken of whatever. Die, die met echt hele schijnheilige smoezen of halfslachtige verhalen. Toch Echt? gewoon nog twee jaar relatie zo verder eruit slepen. Ja. Ja. Mensen zijn nog naïef. Ja, het is vaak ook inderdaad van wat je wil, uh, als je het wil geloven. Hè? En als je op een gegeven moment dan vallen de het weg voor je ogen en dan, oh ja, nee. Ja. nee dit je yeah, niet thuis dan dat? Oh, die men Oh, dat was. Uh, nou, uh, laat maar trouwens, dat is <laughs> <Ja. laughs> Oude leed opgeraakt of op hier. Maar <laughs> ja, het is geheim houden. Je kan ook iets gewoon niet vertellen. Daarvoor kiezen. Of ja, dat het heb niet ik benoemen. Wel eens, dat, ja, precies. Don't ask, don't tell. Dus eigenlijk komt hij Nee, ja, maar, ja. maar ja. nee. Kijk, je kan iets uit jezelf vertellen of het laten. Um, ja, ja die maar die... het laten, dat, is, dat vind ik dus heel moeilijk. Want als je dan, ik heb het wel eens meegemaakt. In Argentini had ik uh, een leuke jongen ontmoet. En, uh, <laughs> ja, maar dat is... Dat, dat, ik toen, vind... toen, zeg maar, hij, hij vroeg daar niet na en we hadden het er niet over. Maar dan gaat het zo hoog zitten op een gegeven moment... dat, het, dat je het er wel uit moet gooien op een gegeven moment. Ja, maar Terwijl hij dat... er niet naar vraagt. Dus je kan net zo goed liegen eigenlijk. Nee, maar, maar dat, is, dat vind ik ook liegen. Want je gaat er vanuit, allebei, dat je trouw bent. Zo ga je de relatie in. Dus dan... Maar het kan ook over andere dingen gaan, weet ik veel. Je hoeft gewoon niet alles te vertellen, denk ik. Nee, en dan is het nee. niet per se meteen liegen. als Klopt. je. Zolang je er maar niet iemand mee kwetst. Ja. ja, maar dat is het ding. Want meestal komt het daar wel op neer. Dan vertel je iets bewust niet, omdat je weet dat er of gezeik van komt. Ja. Het, uh... ja, maar als iemand zegt, wat vind je van mijn schoenen? En je zegt, ja, ik vind ze mooi, maar je vindt ze eigenlijk lelijk. Ja, ja, maar je hebt ja, een niet. klein is, verschil. Ja. Dus wat vind je van mijn schoenen? En ben je met mijn beste vrienden bed geweest? Ja, ja, ja. Nee. Okay. ja maar ja, er zijn natuurlijk denk ik wel heel veel mensen inderdaad die dan wel met de handrem erop... Uh, door een relatie gaan, omdat die ander gewoon een stuk minder kinky blijkt te zijn. Ja, nee, en tot je ja. internetgeschiedenis een keer doorgespit wordt. En, ja, en precies, maar ja, daar zou ik zelf nooit zo'n probleem van maken. Dat vind ik altijd heel bizar, als een meisje helemaal flipt omdat een jongen porno kijkt. Ja, behoud porno. Ja. Kijkt. Ja, wow. maar, ja, maar dat is sowieso, vind ik dat altijd zo'n non-discussie. Nee, maar ze zijn echt me meisjes, ja, echt. Op. Ja, ja heel veel wel. volgens ja, mij ook. Ja. Ja. Maar er zijn ook meisjes die, die niet trekken dat een, een jongen zich aftrekt. In dat de relatie. wilde ik net zeggen. Die vinden dat beledig... dat vind ik ja, die vinden dat maar beledigend. Die van, ja, die dat hoezo? Vrouwen ben vrouwen ik niet goed vinden. genoeg of zo? Ja, maar ook andersom. Dat vind ik ook heel apart inderdaad. Ik ja. bedoel. Uh... Ja, ja, misschien hoogstens omdat je niet hebt mogen kijken ofzo, of zo. Dat ik ja. het gemist heb. Ja. Dat, dat mannen boos worden omdat hun vriendinnen. Ja. ja, ik zie het ook eens op probleem hoor. Nee, of nee. dat de batterij heel snel opgaat. Maar het is dan toch jaloezie of zo? Ja, ofzo? ja is toch die van je huismerkbatterijen komen. Jaloezie? Ja, ik weet het niet. Ik denk van nou, zolang de zaak er een beetje gestimuleerd blijft... Uh, ja, kan nou beter top. aftrekken dan een andere wijf neuken. En zo is het. Dubbele levensgeheimen. Ze raken het er niet over uitgepraat in Boyd's Bar, mijn BNN-collega's. Vannacht gaat het dus in lust over geheimen en levens. En in Oeganda is het bijvoorbeeld helemaal niet geaccepteerd om homoseksueel te zijn. Je wordt niet alleen door je familie afgestoten, het is zelfs door de wet verboden. En als je ervoor uitkomt dat je homoseksueel bent, verlies je dus eigenlijk alles. Daarom leiden heel veel mannen die, en vrouwen ook die homoseksueel zijn in Oeganda echt een dubbelleven. Ze vallen op hun eigen geslacht, maar nemen voor de buiten. De wereld, een partner van het andere geslacht. En Zaraja die sprak voor het binnenprogramma Spuiten en Slikken op Reis. Een jonge Oegandese man die een vriendin heeft, maar tegelijkertijd stiekem echt gelukkig, uh, gelukkig is met zijn, uh, met zijn vriend. You are still in the closet. Yes. Why aren't you out of the closet? I'm not out because I fear the hate out there that is directed towards us homosexuals in Uganda. What kind of hate do you experience? If I was to get out, my family would disown me, I'd lose my job, I'd get kicked out of school, and a lot of things, bad things could happen to me. How do you uh, keep this secret to yourself? I do things that a straight guy would do. For example? I, for example, I have a girlfriend. You have a girlfriend? Yeah, and that keeps away the suspicion. Do you kiss with her? Yeah, I do and also sleep with her? I've never done that. So the thing about sex till marriage helps okay. in that way. Okay. So I tell her I'm not doing it till marriage. Do you have a boyfriend right now? Yes, I do. Do so you have a boyfriend and a girlfriend? Both of them, yeah. And do you kiss and have sex with him? <sighs> yes, I do. What are your plans? Are you gonna keep the girlfriend? Of course, yeah, if I'm supposed to live here for the rest of my life, yes. I'm supposed to keep the girl because at some point I'm going to have to marry her, maybe have kids. How do you feel about that? It's painful that I have to close this other side of me out, but I have nothing to do. These are the rules that were set like from the past. It's like our society is set up like that. I cannot change that. Can you keep it up the rest of your life? I'm forced to do it and yeah, I'll keep it up because gay is what I am and heterosexual or being bisexual is what they force on me. Erg hoor, heftig verhaal. Triest als je niet mag zijn wie je bent als je anders uh, moet voordoen. Ik vind het uh, heel heftig. Een gesprek dus hoorde je wat Zaraida in uh, een van de eerdere afleveringen... van Spuiten en Slikken op reis had met een Oegandese jongeman. Uh, zometeen een heel ander verhaal, ook over een dubbelleven. Don Schothorst was een succesvolle directeur... maar ondertussen ook hevig verslaafd. En Zijn verhaal hoor je zometeen na Melee. succesvolle mensen kunnen een dubbel leven leiden. Don Schotters was overdag een gerespecteerde directeur van een reclamebureau. Maar s'nachts zat hij in seksclubs, aan de drugs en was hij ook nog eens verslaafd aan drank. Een hele goede nacht, Don. Ja dat uh, overkomt je niet van de ene op de andere dag, lijkt mij. Nee, dat is uh, sluipdoor, kruipdoor, is dat tot stand gekomen. Het begon met de alcohol. Um, uh, en dat was al op een hele jonge leeftijd dat ik dat uh, veel te veel tot me nam. Um, uh, op een gegeven moment, door puur toeval, ben ik in aanraking gekomen met de cocaïne. Ik was 37 en ik stond op een feestje en was dronken. En, en iemand naast mij zei van, jij moet een snuif nemen. Ik wist niet eens wat het was. En toen dacht je, ach, doe maar. Laat maar doen. En uh, ik nam die snuif en ik dacht, this is magic. Ik was gelijk weer helemaal swingend en bij de les. Ik dacht, dit is hem. Praktisch vanaf de eerste ervaring met die cocaïne ben ik eraan blijven hangen. En uitbundig, moet ik zeggen. En, uh, tegelijk werd mijn seksuele gedrag uh, daar nogal door beïnvloed. Van een cocaïne je gewoon bloedgeil. En eh, met, met als consequentie dat ik eh, steeds nadrukkelijker uh, mij begaf in het nachtleven. En dan met name gefocust op uh, seks. Dus, dus uh, seksclubs, uh, japjum, dat soort tenten. En dan uh, eindeloos daar blijven hangen. Hmm. Ja, ja, maar het is toch best gek. Want aan de ene kant was je gewoon super succesvol en ja. uh, ging het helemaal goed. Had je dat eigenlijk allemaal helemaal niet nodig, al die, al die bijzaken. Nee. Uh, bij Waarom neem je dan toch die beslissing om dat te doen? Nou, je doet dat niet rationeel. Kijk, rationeel zeg je tegen jezelf van dit is onverstandig, dat moet ik niet doen. Maar het is natuurlijk ook een, een ziekte die je hebt. Verslaving is een hersenziekte, dat weet ik inmiddels. Ja. Um, uh, het, het is een ziekte die je die, die, uh, dus in een positie brengt dat je mateloos wordt. Dat je gewoon dingen tegen je wil in, toch blijft doen. Ja, en nou gaat het hier vannacht helemaal over dubbellevens. Dat is iets wat jij uh, nou ja, aan de lijf hebt ondervonden. Je hebt uh, jarenlang uh, een dubbelleven ja. geleid... Hoe, je, hoe hield je dat vol? Hoe hield je de schijn op? Nou ja, ik, ik, ik was van haar zuiden net een jongen. Dus zochtens uh, je, je, je toch weer een vers pak aan. Uh, maar met hangen en wurgen. Steeds nadrukkelijker natuurlijk geteisterd door een razendslechte lichamelijke conditie. Dus het, het ging steeds moeilijker. Maar, maar toch, dan overdag met de moed en wanhoop jezelf weer presenteren... Proberen toch op tijd te zijn. En toch gewoon je dagelijkse dingen in te vullen. Maar nogmaals, dat, was, dat werd steeds moeilijker. En op een gegeven moment kom je dan op een punt dat ik het niet meer haalde. En dat, dat is zo verschrikkelijk. Want dan, dan weet je dat je in wezen uh, de strijd verliest van je verslaving. Ja, wanneer was wat gebeurde er toen? Wanneer zat je op dat nou, punt? Nou, dat was, was toen mijn tweede vrouw. ...die ik uh, vrij snel na mijn eerste echtscheiding was getrouwd. Dat was een vrij bekend fotomodel. Veel jonger dan ik. En ik ben met haar getrouwd en in een soort roes is dat allemaal gebeurd. Uh, en ik was toen al hevig onder invloed van cocaïne. Um, en en na, binnen twaalf maanden liep dat huwelijk op de klippen. En um, uh, mijn zaken gingen niet meer goed. Kortom, ik, ik zag op een gegeven moment... het ligt niet meer aan de horizon. Um, um, en wat doe je dan? Als je in zo'n neerwaartse spiraal zit... je gebruikt steeds meer. Dus je, de wanhoop wordt steeds groter... en de consequenties worden steeds vervelender. Met als, als gevolg dat ik dat gewoon niet meer de energie had om mij naar kantoor te begeven. En, en dan houdt het een beetje op. En dan kwam je gewoon niet, niet opdagen op belangrijke nee, vergaderingen? Ja, ik kwam niet opdagen. En dan besloot ik om maar aan de wodka te blijven en aan de kook. Ja, Hadden uiteindelijk... mensen toen ook meteen wel door dat het echt goed mis was met jou? Of werd er in het begin nog wel gedacht van, nou ja... Uh, het is toch de baas en hij zal het wel weten. En uh, ja, misschien is hij gewoon dat, ziek. Is, je drukt de spijker op de kop. Dat hebben ze veel te lang gedacht. En veel te lang uh, zwijgt iedereen om je heen. Want we hopen dan toch stukjes dat het weer een keer opgelost is. Maar het lost zich natuurlijk niet meer zelf op. Nee. nee. En, en op een gegeven moment heeft mijn familie dat ingezien. En die hebben ingegrepen met een zogenaamde interventie. En die hebben mij me gewoon met z'n vieren in een vliegtuig reizen en naar een topkliniek in Londen gebracht. En uh, gezegd, uh, hier ga je bouwen aan een nieuwe toekomst. Vond je dat zelf een goed idee op dat moment? Of nee, had je zelf nog wel het niet. idee dat je het allemaal wel kon, uh, kon bolwerken? Ja, ik dacht, ik kan het zelf wel oplossen, maar er was natuurlijk al genoeglijk aangetoond dat dat niet lukte. Maar, maar op een gegeven moment hebben zij toch maar de teugels in de handen genomen. En ik dank u en, en, en ook onze lieve Heer op mijn blote knieën dat we dat gedaan hebben. Want anders had ik er niet meer geweest. Ja, want toen uh, jij daar in die afkliniek hebt gezeten, toen heb je wel echt het licht gezien. Daarna was het, ja. uh, was het over en uit met de drugs. Ja, dat was helemaal over en uit. En uh, ik zat dan met illustre titels, zoals Heer uh, Clapton en Charlie Watts en wat van die bekende muziekjongens. Ja, ja nou ja, Amy Winehouse, hè, vorige week. Ja. We hebben, met z'n allen hebben we haar zien afgeleiden. Er is niemand ja. die haar, uh, haar op een vliegtuig heeft gezet zoals uh, jouw ja. familie. Hoe vind je dat? Ik vind het onbegrijpelijk dat uh, zij niet veel meer begeleiding had in deze kwetsbare uh, fase van haar leven. Maar het raakt raak natuurlijk ook wel... Jouw verhaal heeft ook wel raakvlakken met, met haar verhaal. Jullie waren allebei heel erg succesvol. En tegelijkertijd ja. dan leidde je dus een leven waarin je ontzettend in de afgrond glijdt. Denk je dat dat, ja. Dat, ja, dat succesvolle... dat dat je misschien ook overmoedig heeft gemaakt? Dat dat gewoon ja, een gevaarlijke trigger ja, ja. was? Nee, maar succes is überhaupt hè, succes. Maar, maar lees ook euforie. Hè, dat woord zegt het ook heel mooi. Dat zijn absoluut de hele grote triggers voor mensen met een verslavingsaandacht. Want het gaat fantastisch en het is jarenlang met mijn carrière in het kamer ook fantastisch gegaan. Ik maakte de mooiste, de meest bekende campagnes van het land. Maar eh, ik ging ook steeds meer drinken, ik ging steeds meer sluiven, ik ging steeds meer naar, naar de hoeren. En op een gegeven moment krijg je een situatie dat, dat, dat je het niet meer aan kan. En nu gaat het heel goed met je en heb je uh, je, je hele leven omgedraaid en ben je zelfs zelf met een praktijk begonnen om ja. mensen met een verslaving uh, te ja. helpen. Ben je voor jezelf nooit bang dat, dat je weer kan afglijden? Tuurlijk wel. Tuurlijk. Uh, uh, zeg nooit dat dat niet mogelijk is. Want je hebt die aanleg en die raak je ook niet kwijt ook. Dus je blijft altijd die, die addict in recovery, zoals wij dat noemen. Maar, maar als je maar alert bent op dat gegeven... en als je er maar mee bezig bent, dan, dan, dan lukt het je om een nieuw leven op te bouwen. En om al die veranderingen door te voeren die nodig zijn om je minder kwetsbaar te maken. Precies. Goed, Don Schotthorst, dankjewel. Graag gedaan. Een hele fijne nacht nog. De pieces van Fits en de tantrums. René, een hele goede nacht. Goedendag. Hallo, je komt van ver. Hallo, <laughs> hallo ben je erbij? Ja, graag ja, wel. Je klinkt zo ver weg. Zit, ja, je, zit je een meter vanaf de telefoon? Uh... Uh, nee. Je hebt hem op de speaker staan, denk ik. Uh, nee. Nee, oh nee. Kan nou... maar niet. Ik hoor je niet. Dus, nee. Maar... Oh. Ik weet het niet, maar uh, je hebt uh, gebeld, want we hebben het over dubbele levens vannacht in Lust, en jouw vriendin die heeft een dubbele geleid. Ja. Wat was haar verhaal? Oh, was. Ho hoezo? Wat wil je? Nou, ik wil graag weten waarom zijn dubbele leven moest leiden. Want dat is natuurlijk niet iets wat iedereen uh, heeft. Ik, ik hoor je heel slecht René, dus ik denk dat we, dat we misschien eventjes moeten kijken of we een iets betere lijn uh, kunnen krijgen. Gaan we gaan we even uh, uh, een plaatje draaien en dan uh, gaan we zo meteen uh, kijken of, uh, of het dan iets, iets beter is. Want ik ben wel heel benieuwd namelijk uh, naar je verhaal. Na Lenny Kravitz dus een strand, dan gaan we het nog een keertje proberen met René. Krivets. En uh, René, hebben we... Probeert te bellen, maar krijgen we het niet te pakken. De lijn is uh, te slecht, dus dat uh, gaat helaas niet meer lukken vannacht. Maar misschien uh, op een later tijdstip of een andere uitzending. Een leven. Het komt niet alleen bij de gewone burgers voor... maar ook in de koninklijke familie hebben ze ermee te maken gehad. Na de dood van prins Bernhard werden steeds meer feiten over hem bekend. Hij zou hebben gelogen over zijn positie tijdens en voor de Tweede Wereldoorlog... en ook over uh, zijn relatie met koningin Juliana. En Anniette van der Zeil schrijfster die zocht het uit. Uh, maakte er een boek over. En Bepaal Witteman zei ze toen het volgende. Tenminste zou ze het volgende moeten zeggen. Maar we zoeken even naar het juiste fragment. Ja. Op het moment dat ik die Duitse geschiedenis ging uitzoeken... merkte ik al snel dat heel veel dingen die Bernard vertelde... gewoon eigenlijk niet konden kloppen. Op een gegeven moment, namelijk na zijn dood, verscheen De Prins Spreekt. Dat was ja. een interview wat Volkskrant-journalisten Pieter Broertjes... en Jan Tromp met hem hadden. Ja. Je kreeg daaruit de indruk dat hij nog één keer wilde zeggen wat dan wel de waarheid was. Uh, ik denk dat dat niet waar is. Ik denk dat wat hij wilde met die interviews... was een laatste poging om de demonen uit zijn verleden tot zwijgen te brengen. Als ik die foto's zie van de oude Bernard... dan zie ik vooral een, een bange man met de waarheid op zijn hielen. Ik denk dat hij nog één keer geprobeerd heeft om dat... Te en dat heeft hij eigenlijk zijn hele leven gedaan? En zijn hij... hele leven heeft hij geprobeerd steeds feiten net even anders te interpreteren? Over, over, over uh, zijn voorgeschiedenis wel, ja. Maar welke, welke waarheid was dan zo gevaarlijk voor hem... dat hij tot aan het einde van zijn leven niet boven water mocht komen? Uh, nou, ten eerste natuurlijk dat nsdap lidmaatschap. als je de held bent van, uh, van alle oorlogsslachtoffers in, in, in, in oorlogs en oorlogs- en verzetstrijden... dan kun je moeilijk zeggen, ja, maar ik hoorde eigenlijk ook bij de foute kant. En ten tweede, uh, denk ik, ook uh, de financiële situatie zijn uh, huwelijk. Ja. Ik denk dat hij dat ook heel pijnlijk vond. Hij Want was... er was geen geld? Nee, nee, en hij heeft natuurlijk tot het laatste... ja, ik was de enige student met een uh, meebag. Ja. En natuurlijk hadden wij ja. geld. En dat was ja. gewoon echt niet waar. Ik denk dat uh, de koningin, als ze het boek leest, not amused zal zijn. Dat weet ik niet. Dat, ik ik het kan me ook voorstellen dat, uh, dat uh, um, ze... Uh, dat ze denkt... Uh, nu snap ik hoe die zo geworden is. Hoe het zo gekomen is. Denk je dat er nieuws in staat voor de koningin dan? Ja. Dat denk ik wel. Nou, ik, ik, ik denk ook niet dat Bernard naar zijn directe omgeving zo eerlijk is geweest over een aantal dingen. Hij zou niet zeggen, ik zat op de postkamer, terwijl, terwijl jij misschien dacht dat hij toen directeur was. Dat zou... nee, nee, ik denk dat, dat hij daarvoor te, te, te veel een tweede natuur was geworden om bepaalde dingen te... Ik, ik, als ik het zo kan inschatten, maar dat is natuurlijk puur subjectieve mm -hmm. inschatting... denk ik niet dat hij dat nou allemaal wel heeft verteld. Schrijfster Annette van der Zijl... die uh, denkt dus dat zij achter Leugens is gekomen, waar zelfs de koningin nog niet van op de hoogte was. Maar hoe zit het dan met zijn buitenechtelijke kinderen? Volgens royalty kenner Mark van der Linde leefde ook zij een dubbel leven. Het verhaal van Alicia is een heel tragisch verhaal. Ook voor dat van Alexia. Uh, het zijn vrouwen die eigenlijk hun leven lang hun bestaan hebben geheim moeten houden. Ze konden nooit tegen vrienden vertellen wie vader was. Zelfs de man die we net van, uh, die we zagen net in het filmpje van Alicia, die wist niet eens dat Prins Bernard haar vader was. Mm. Hij las het in de krant en zei, wacht, nou weet ik van wie je het geld geërfd hebt. En, uh, dus op die, op die, het is altijd een verhaal vol, uh, vol uh, tragiek. Ook de nabestaanden, dus de dupe van uh, Bernards dubbeleven. De dubbeleven geheimen, dat is dus iets van alle rangen, standen, verschillende soorten mensen. Straks dan hoor je een uh, bekende Nederlandse zanger over zijn dubbelleven. <totstukken> Wat is dan de rest? Voelt ze zich onzeker? Hoe red ik mijn relatie? Waarom komt hij niet klaar? Wil ze wel met me trouwen? Komt, zit ik nu in een slur? slur? Wil weet het. In Lust beantwoorden we elke week weer al jouw vragen op het gebied van liefde, seks en relaties. En onze huissexologe Wil Berghuis, die weet alles op dat gebied en doet elke week weer haar uiterste best om een luisteraar met een, uh, een vraag te helpen. Goedenavond, Wil. Goedenavond. Nou, eerder deze uitzending zei ik al dat je vragen kon mailen naar lust.bnn.nl... en dat heeft onder andere Anna gedaan. Ik lees haar mailtje eventjes aan je voor. Hallo, ik ben 21 jaar en heb sinds een jaar een relatie. Aan het begin was alles spannend en zagen we elkaar vaak... maar na een tijdje verdween de verliefdheid en we zien elkaar nu veel minder. Hij is veel bij zijn vrienden en ik zou graag vaker bij hem zijn... maar wil me absoluut niet opdringen omdat ik weet dat hij niet houdt van claimgedrag... Hoe kan ik dit aanpakken met vriendelijke groeten van Anna? Ja, dat ja. Euh, Anna. lijkt me lastig. Ja, uh, uh, het is misschien voor heel veel mensen wel herkenbaar. Hè? Als je elkaar net kent, dan uh, vliegen de vonken er vanaf en dan, uh, dan zie je elkaar, nou zeg maar, 24 uur per dag. Dan wil je de hele tijd bij elkaar zijn. En na een tijdje wordt dat minder. Hè? Gelukkig maar, want het is ook bijna niet vol te houden. Uh, dus op zich is dat ook niet zo erg. Maar dan moet je daar opnieuw een balans in vinden. En ja, dat is vaak een beetje zoeken. En dat kan nog wel eens verschillend zijn. Dat de ene partner zegt, ja, ik wil je toch wat meer zien. En de ander zeg ja, ik wil nu toch wel weer een beetje mijn eigen leven oppakken. En uh, ik hou bijvoorbeeld niet zoals uh, Anne in Anna de geval van claimgedrag. Hè? Zo van, uh, ik wil niet dat iemand uh, ja, de hele dag een beroep uh, op me doet. Ik uh, wil mijn eigen ding doen. Ja, dan kan dat wel eens een, uh, een beetje een moeilijk, uh, een moeilijk punt worden in, uh, in een beginnende relatie. En uh, ja, daar moet je het zeker over hebben. Dus als zij vraagt van, uh, hoe kan ik dit aanpakken? Dan uh, mag ze rustig uh, met hem uh, gaan zitten en uh, vragen van, uh, goh, ik, uh, ik, ja, ik zou dit toch graag anders willen. Want ik uh, merk dat ik uh, de eerste tijd, uh, hè, dat ik het heerlijk vond. En ja, dat het nu wat verandert. En je wat meer je aandacht richt weer op je vrienden. En ik wil wat, uh, wat meer een plek in jouw leven hebben. Ja, ik, maar weet je, ik word er altijd een beetje allergisch van. Van die mensen die dan zeggen, ja, maar uh, je, je moet je niet te veel opdringen. En mm -hmm. uh, niet te veel afspreken. Denk ik, maar dan, dan vind je elkaar dus toch gewoon niet leuk genoeg. Want anders is het toch geen probleem? Dan vind je het toch gewoon altijd leuk om bij elkaar te zijn? Ja, dat, dat kan. Ja, dat zou te simpel zijn, hoor. Dat, uh, dan ga je ervan uit van, nou, als alles goed is... dan, dan vind je het gewoon heerlijk om, om bij elkaar te zijn of niet. Hè? Dan, uh, dan loopt dat vanzelf. Ja, dat is niet altijd zo. En in, in ander geval dus ook niet. Maar het risico is er natuurlijk wel. En uh, het kan best zijn, die verliefdheid is weg... Um, na een tijdje. Bij de een duurt dat uh, nou ja, een jaar, twee jaar, en bij de andere een paar maanden. Um, dat dat wegblijft en dat er niks voor in de plaats komt. Dat kan natuurlijk. Wie weet is hij nu bezig om zijn eigen leven op te pakken... om langzamerhand afstand van haar te nemen. Ja, dat is zo, natuurlijk toch haar angst. Zo klinkt het wel een beetje alsof hij haar minder leuk vindt dan zij hem. En dat zou kunnen, maar dat hoeft natuurlijk niet. Hè? En, en ik, ik kom dit gedrag vaker tegen bij mannen die dan zoiets hebben... ho, ho, ho, maar dit gaat me nu een beetje te snel... en moet uh, niet te hard van stapel lopen en uh, rustig aan... Dus die, die, die zoeken daar weer een balans in: van uh, ja, die houden toch wel van hun vriendin, maar willen niet te veel. Dus het um, hangt ook een beetje van de aard van het beestje af. Dit is waarschijnlijk een jongen die, uh, ja, die dat gewoon een beetje lastig vindt. En, ja. Uh, Mannen hebben daar vaker last van hoor, dan, uh, dan vrouwen. Maar dat wil niet zeggen dat ze de relatie opbreken. Maar dat kan natuurlijk wel. Kijk, je moet wel weten dat je ook moet investeren in een relatie. Dat moet zo'n jongen ook weten. Ik uh, ja, kan niet verwachten dat het allemaal van haar kant komt. Nee, nee want als je, als je dus gaat zeggen... Oude verliefdheid is, is minder of is verdwenen. Mm -hmm. Laten we elkaar ook maar minder zien en meer gaan afspreken met andere mensen. Dan groei je toch nog verder uit elkaar. Dat kan. Ja, terwijl het op zich is natuurlijk normaal hè, dat het, de, de heftigheid van het begin dat dat afgaat. Dat is op zich ook niet erg. Als je dan maar weer een goede balans vindt en het vertrouwen hebt van ja, we houden gewoon van elkaar. En, en dat mis ik in haar verhaal een beetje. Zo van, uh, zij is daar heel onzeker in, van ja. hoe moet ik dat doen? Ja, ja. denk je dat dit nog um, een toekomst heeft... Nou, kan best, maar hij moet wel duidelijk uitspreken wat hij voor haar voelt en, en hoe hij dat uh, ziet, hoe hij die, die relatie ziet. En niet zo van, nou ja, we zien wel en uh, ik doe mijn eigen ding en jij moet je daar maar een beetje in, uh, in aanpassen. Ja, dat is te simpel. En als hij nou, als hij, nou ja, dat bij hem eruit gooit en zegt van, nou ja, luister, zus en zo, wat je net zei. Um, en hij zegt, ja, uh, het wordt me allemaal een beetje te benauwend, uh, je claimen nee. Wat moet ze dan? Is het dan gewoon klaar of uh, heeft hij er ja, dan gewoon geen zin in? Dat is aan haar. Van, uh, is ze bereid om, om daarin wat meer afstand te nemen? Want ze voelt zich daar niet zo lekker bij, bij wat meer afstand nemen. Uh, dus, dat is niet haar manier van een relatie uh, hebben. Uh, ja, dat is de vraag of ze dat wil en of ze dat volhoudt. En ze kan ook zelf zeggen van ja, maar dit is een, een relatie, zo wil ik hem niet. Ik had me daar wat anders bij voorgesteld. Hè. Ik had me er wat bij voorgesteld van nou ja, in ieder geval in het weekend bij elkaar en door de week nog een avond of zoiets. En als dat veel minder blijkt te zijn, ja, dan, dan kan dat een reden zijn om te zeggen, ook voor haar, van uh, ja, ik... Uh, zo ga ik dat niet doen. Daar stop ik mee. Ja, maar ja. Nou ja, in ieder geval moeten ze met elkaar rond de tafel gaan zitten. Ja, dat is, ja. Uh, hij ontloopt het nu een beetje, heb ik het idee. Ja. Oké, okay, Wil, dank je wel. En tot volgende week weer. Nou, tot volgende week. Mm, Fijne doei. nacht. Doei. Woke up early this morning. a we'll smile on my face.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 So confused. Oh, you worry much about the things you can't see. You have it all with your money, it's too confined. Why not leave this life while you're still young and still okay? Cause life is short. Why can't we? Zanger Thomas Berg is 21 jaar en lijkt met zijn golvende blonde lokken en tampesta smaal de ideale schoonzoon. Maar dat is schijn, want hij heeft ook in zijn leven al te maken gehad met grote verleidingen. Hij raakte namelijk verslaafd aan drugs en moest tegen iedereen liegen om zijn imago van gezellige volksjongen maar vast te houden. Hoe voelde Thomas Berg zich toen hij een dubbelleven leidde? De eerst voelde me natuurlijk niet gelukkig helemaal niet. Um, ik, uh, ik wist dat ik wat aan het doen was, wat uh, heel veel problemen met zich, uh, met zich mee ging brengen. Elke keer als ik het deed, wist ik dat ik wat, uh, echt iets idioots aan het doen was. En, um, en ja, dat maakte me toen mee. Dat was echt een, een, een soort van mentale pijn die je je niet kunt voorstellen. Echt, uh, je gaat denk ik wel op dat moment door een hel. Mijn manager die zei is is niet goed. Je voelt je niet goed. Uh, ik weet niet wat je op dit moment aan het doen bent, maar we gaan er samen nu een oplossing voor vinden. En uh, nou, toen heb ik gewoon het hele verhaal uh, verteld, Zanger. Thomas Bergen. Hij kwam er dus op een gegeven moment gewoon vooruit en biegde op dat hij aan de drugs zat en er iets aan wou doen. En nu gaat het weer helemaal goed met hem en is hij weer lekker aan het zingen en blijft hij af met zijn handjes van alle slechte, slechte drugs en uh, weet ik het wat, wat allemaal niet goed voor hem is. Uh, een andere ideale of bijna ideale schoonzoon, dat is uh, Tim. Elke week schrijft Tim een column voor Lust over het onderwerp van uh, Onze Nacht. En deze week is een uh, artikel over Hans Klok in de hem opgevallen. En natuurlijk heeft Tim daar een mening over. Toch Tim? Ja dankjewel Simone. En de column van deze week heet Hans Klokkenspel. Groot nieuws over Hans Klok in de Viva deze week. Wat is namelijk het geval? Wel Hans Klok hemzelf heeft naar eigen zeggen jarenlang een dubbelleven geleid. Echt waar, Hans Klok, die stoere nogal mannelijke hetero-goochelaar... heeft dus jaren moeten spelen dat hij hetero was. Bleek hij dus homo te zijn geweest al die tijd. Heeft hij ons toch mooi voor de gek gehouden? Want wij dachten al jaren dat hij totaal hetero was. Hans Klok, die stond toch vooral bekend... om al die lekkere wijven die hij aan zijn goochelstok kreeg. Ja toch? Of weet u het nog? Het tv-programma Lullen Over Auto's, Bier en Tetten met Hans Klok... dat was pas een hetero-mannenshow. Vooral in Amerika moest Hans op zijn tellen letten, aldus Hans. Want daar is homoseksualiteit echt nog een taboe. Kun je nagaan wat ze van homoseksuele goochelaars zouden vinden daar? Dat is twee taboes in één keer. En daar had Hans zich nooit uit kunnen lullen. Het was op dat moment dus het beste. Ik zeg groot gelijk Hans, goed opgelost. Jij met jouw strakke borsthaarbloesjes, jouw lange gouden shampoo-lok... en je oogschaduw, typisch hetero. Nee Hans, ik moet je nageven, daar heb je ons al die jaren mooi tuk gehad. Jij een homo, je, je verwacht het niet... Wist je trouwens dat men over Arie Boomsma zegt dat hij hetero is? Ja, ik geloof er niks van, want zoals jij mij gefopt hebt de laatste jaren, zo laat ik mij niet nog een keer in de boot nemen. <laughs> ja, tot volgende week. Tim was weer lekker op dreef. Wil je op hem reageren? Dan kan dat. Je kunt hem twitteren op uh, Roos, want dat is hij ook nog toevallig, of op onze Twitter @lustbnn. Dus @lustbnn. Dit is Bruno Mars en Just the Way You Are. So beautiful And I tell her every Tell love it. Girl, you're amazing, yeah. Bruno Mars, just the way you are. Elke week gaat onze verslaggever Joris op zoek naar mooie liefdesverhalen. En deze week is hij in Gersonisos, ja, plaats op het eiland Kreta. En het staat natuurlijk bekend om zijn wilde feesten. Denk maar aan de beelden van het programma OO Gerso. Er wordt gewoon lekker veel gezopen en geneukt. Maar hoe vind je dan een monogame vriendin? Joris vroeg het aan de 18-jarige Johnny op de boulevard van Gersonisos. Wat is liefde? Trouwe vriendin? Dat vind ik liefde? Je, je hebt er nog steeds niet gevonden? Nee. Dus... Nou, we zijn nu hier in Griekenland, op Gersonisos, we... ja. levert dat wat op? Ik kom hier voor de gezelligheid, ik zie wel wat het uh, brengt allemaal. Dus. Heb je al een vrouw ontmoet? Ja, wel eens in de kroeg of zo, maar... Het heeft nergens toe geleid. Nee, niet echt uh, tot uh, geweldige dingen, nee. Maar vind je het moeilijk? Ja, oh, valt wel mee. Als je genoeg drank op hebt, dan uh, valt het wel mee, toch? Ja, maar goed, ik bedoel, van het gaat natuurlijk niet alleen maar om drank op. Dat weet je zelf ook wel. Nee. Het gaat er natuurlijk ook om gewoon van dat je iemand leuk vindt en... Uh... Ja, Klopt. Maar ja, met genoeg op vind je uh, genoeg mensen leuk, denk ik. En het uh, gaat dan wat makkelijker. Dus. Maar hoe lang heb je ooit verkering gehad? Uh, anderhalf jaar of zo. Uh, waar knapte het toch af? Het werkte niet, tegen, denk ik. Maar heeft zij het uitgemaakt, of jij? Allebei een beetje. Het was gewoon uh, klaar. Maar dan is liefde toch niet altijd even makkelijk? Nee, is het ook niet. Ah, je moet gewoon een goede treffen. Het is meer op latere leeftijd vaste dingen, ja. Maar nou, wat is je ideale vrouw? Blond hou ik wel van. En verder maakt het me niet veel uit. Moet ze een beetje inhoud hebben? Ja, karakter misschien, maar... Dat weet ik allemaal nog niet precies. Maar, waar wil je het met haar over hebben dan? Uh, ja, dat is een goeie. Daar heb ik nog niet zo over nagedacht. Maar je bent nu in Gastonis op vakantie. Ik bedoel, er een heleboel vrouwen lopen. Ik bedoel, van, ja, toch een beetje vrijheid, blijheid. Hoe ga je daarmee om? Volgens mij gaat het hier niet echt, uh, gaat niet echt om mijn inhoud en de karakter. En, uh... Maakt niet zo heel veel uit. Nee, dat lijkt me niet. Nee. Het is gewoon uh, plezier en uh, ja, gezelligheid. Met wie ben je hier? Ik ben hier met uh, vijf kameraden van mij. Ik ben er door je kameraden naar jou toegestuurd. En zeiden van, ja, hij is nog maagd. Oh, nou, daar wist ik nog niks van. Maar dat is niet het geval. Nee. Ja. Als je maag bent, dan zou het ook eigenlijk best wel iets moois kunnen zijn. Toch? Ja, dat zou kunnen, hè. Dan moet iedereen voor zichzelf bepalen, denk ik. Maar klopt het? Nou, dat weet ik niet. Deze is heel eerlijk. Als je meestal geen antwoord geeft, volgens mij, dan klopt ja. het wel. Dat uh, kan. Kan. Kunnen ze zeggen, maar ja. Daar kan ik verder niet veel over zeggen. Je bent 18 jaar, dan maakt het toch zo heel veel uit of je dat wel of niet zegt. Nee, maakt ook niet uit. Dat hoeft niet iedereen te weten. Ik vind je het vervelend, dit interview? Nee, niet vervelend, maar een beetje overdonderd. Wat vind je ervan dat je vrienden dat zeggen? Oh, zo zijn we altijd tegen elkaar dus. Ja, maar is aan de ene kant toch heel flauw? Ja, flauw, maar dat zijn we allemaal. Dus. Ik kwam speciaal even naar je toe, omdat je vrienden zeiden tegen mij van ja, hij is nog maagd ja, het is gewoon uh, maak altijd grapjes onderling en uh, daarom moet dat altijd mij hebben. Wanneer ja. ga je je juiste liefde vinden? Nou, ik denk dat dat uh, over een paar jaar nog wel komt. Dan weer lekker relaxen. Ja, ik zie het allemaal wel later. Komt het allemaal vanzelf aan. 18 jaar pas. Ja. Genoeg tijd nog. Ik dus. wou dat ik in jouw schoenen stond. Ja, dat wou ik ook wel. <laughs> Neem het ervan. Ja, dankjewel. Personisch kun je dus uh, diepzinnige gesprekken voeren. Dat bewijst verslaggever Joris Kreugel maar weer. Volgende week hoor je hem met een nieuwe reportage. Het is bijna vier uur, het schiet uh, lekker op. Dus dat betekent dat lust erop zit voor deze week. Maar je kunt de radio gewoon aan laten horen. Want zometeen in 4-7 dan hoor je de laatste avonturen van de schippers van BNN. Luc King, goedenacht. Hey Simone, hallo. Hallo. Uh, heb jij uh, trouwens, het ging vannacht over een leven. heb jij uh, wel eens een dubbelleven geleid? Ja, ik uh, ben, uh, ben Spiderman en, uh, Spider <laughs> en Schipper. Spiderman en Schipper, hoor. Nee, ik, heb, ik ben niet zo van de dubbellevens hoor. Nee, niet. Nee. Geen geheime, grote uh, geheimen die je nee. verborgen Ben jij van de dubbellevens eigenlijk? Ben ik ervan. Ja, Catwoman, hè. Dat, Catwoman. Uh, dat doe ik. <laughs> ik helaas. dacht het al, ik kwam je <laughs> al tegen op het dak. Ik dacht het <laughs> ja. al, dat ben jij natuurlijk, hè. Ja. Uh, wat gaan jullie doen zometeen in de show? Nou, ja, we zitten hier dus in een, in een, in een soort scheepswerf, scheepsloods met allemaal boot. Je hoort het misschien. Het is een beetje hol. Oh, dat is Mooi hè? Uh -huh. en, uh, nou, hier gaan we uitzenden en uh, we laten horen wat we, welke avonturen we allemaal hebben beleefd de afgelopen, uh, afgelopen week weer. Grote avonturen? Ja, enorm grote avonturen. <laughs> Zeker. Dat. Ik ga het allemaal horen zo meteen. Oké, okay, ik, ik ben heel benieuwd. Nog meer gasten ook in de show of uh, just uh, you and uh, Frankie Boy? Just the two of us. Just ja. the two of us. Ja. <laughs> yeah. Oké, okay, nice. Nou, dat uh, wordt een, uh, een leuke drie uur, dus uh, van vier tot zeven, zo meteen naar BNN's 4-7. En in Lust ga ik het volgende week hebben over de Gay Pride. Ja, want die zit er aan te komen. En dan uh, vraag ik me vooral af wat jij daarvan vindt. Is het een tof feest dat gewoon gevierd moet worden... waar iedereen uh, op af moet komen en uh, volop uh, in mee moet gaan? Of is het eigenlijk stiekem in 2011 een beetje overdreven... om een aparte feestdag voor homoseksuelen te hebben? Want laten we wel wezen, we zijn toch allemaal gewoon gelijk... en moeten daar geen uh, issue meer van uh, maken anno 2011. Denk daar maar vast over na, dan gaan we het er volgende week uitgebreid over hebben. Dus ik nog een hele fijne nacht. Zometeen het nieuws met Christian Bonenbakker.